Met Sintze Braksma. Ja, van harte welkom of welkom terug bij deze Nacht op 1. 1 november 2011. Mijn laatste uitzending van de Nacht op 1, als u dat nog niet wist. Vandaar uh, uh, muziek uh, vooral door mij uitgezocht. Maar uiteraard hebben we ook gewoon uh, de vaste telefoongesprekken. En vannacht gaat het over spijt. Dingen die je daar hebt, uh, gedaan hebt en waar je spijt van hebt gekregen... of dingen die je juist niet hebt gedaan... Um, en daar kan je ook spijt van krijgen. En ook die verhalen zijn vanuit harte welkom. Aan de telefoon hebben we Ilse. Goedenacht. Oh, <laughs> Ilse. is weggelopen. Hallo? Hallo? Ja, met wie spreek ik? Oh, nee. Ik, ik hoorde de naam Ilse, maar ik had Inge opgegeven. Oh, dus kijk. Nou, daar is de tafel uitgegaan. Nou, Inge. Ik heef, ik, nou, dat is heel leuk, want ik heet dus Inge Lietse. Dus dat lijkt een beetje op. Sorry. Oh, daar dus is het daar fout ik heb dus Ik heb wel twee dingen van, ik wil even reageren op die jonge man die een beetje contact zocht. Ja, Sean. Ja. Om daarmee uh, een beetje contact mee te leggen en te praten of zo. Nou, dat kan. Dan moet je ik zo meteen keine... even aan de telefoon blijven. Dan kan ik je telefoonnummer opschrijven ja, en dan ga ik die dan, dan weer doorgeven. Ik... Ja, en dan wil ik ook even over het, het onderwerp spijt van... De... Ik heb, ik heb alleen die twee, twee mensen gehoord praten. Of die mevrouw was daar ook. Um, het onderwerp is over spijt, hè? Ja. Of, of, of, over, over dingen wat ik meegemaakt heb. Ik heb dus wel. Um, uh, <clears throat> ja, ik heb, ik heb uh, zoveel meegemaakt in mijn leven waar ik mijn ongelooflijk voor ingezet heb, en gegeven en, en verzorgd en mee begaan ben. En dan heb ik dus uh, helaas, uh, ik heb het zelf uitgevonden, de chronische spijtsyndroom heb je. Chronische spijtsyndroom. Chronische verdrietsyndroom. In verband met veel te veel uh, met anderen bezig ben geweest. Om He? te ja. helpen en zorgen. En, en, en, en als je zelf wat hebt, dan, dan is er geen kip op straat die naar je omkijkt. Nee. Maar kun je daar een voorbeeld van noemen waar je dan echt spijt van hebt nu? Uh, ja, er zijn wel daar zijn veel, veel, veel. Ja, ik, ik ben twee keer getrouwd ben ik met twee heel verschillende mannen: een lange blond en, en een korte donkere Chinees. Uh -huh. dus. <laughs> en daar heb ik me ook volledig voor aan. Uh, weet je veel aan. aan, aan uh mee bezig geweest. Ja. Uh, ik, ik zeg wel eens, ik ben zo, uh, zo monogaam dat het voor mij niet goed is. Oké. Okay. Dat, dat is een rare uit, uitdrukking, maar dat, zo komt het op neer dat je te veel geconcentreerd op één persoon bent. En daar ook uh, behoorlijk wat van verwacht. Ja. ja? Maar dat is, dat is van Jan ook niet mogelijk om alles te wezen. Ik, ik kom dus van Denemarken vandaan en heeft er mijn familie niet om me heen gehad in in in die twee huwelijken in, in, in, in, in die, in die uh, periodes en dan uh, nou ja dan moet je doen met wat je hebt ja en dan heb je heb ik het wel gedaan met collega's een buurvrouw en buurvrouwen en, en, en wat wat wat er verder voorader is ja ik ben ben dus uh, met een uh, uh, met een, uh, op een gegeven moment met een... Uh, na, de, na de eerste huwelijk van tien jaar ben ik met een uh, uh, illegale Chinees. Uh, getrouwd? In, in, ja, ik, ik, ik, ja, getrouwd geraakt, maar op een rare manier. Van, omdat ik al een, een huwelijk achter mijn rug had met, met een zoon daarin. Uh, uh, ik had al de ervaring van... van uh, hè? jaar getrouwd geweest te zijn ja. en alles. Maar de, hij was ook nog alcoholist. Dus het was een was een uh, vermoeiende, was niet goed huwelijk op een ja. gegeven moment. Omdat ik daar helemaal geen ervaring in had. dat allemaal een beetje naïef en goed ik. En uh, zolang ik mijn best deed allemaal voor elkaar kreeg en, uh, en het, uh, op rolletjes liep, dan dacht ik dat, uh, dat, dan gaat het wel allemaal. Maar dan kom je toch behoorlijk op, op te druk op een gegeven moment. Ja. Maar de tweede meneer was dus um, was iemand waar ik dus in feite alleen een kind van wil hebben. Omdat ik het, uh, <laughs> omdat ik het, uh, de eerste uh, kind uh, was dus niet uh, gepland of whatever. Oké. Okay. En ik wil niet eens van die, van van mogen ik eens kinderen hebben. maar nee. die geen kandidaat voor. Oké. Okay. Ja, dat zijn, dat zijn statements die je achteraf kan gaan maken. Ja, ik wou het nog een keer beleven om, om met volle tuigen een kind op de wereld te zetten. Dat is me ook wel gelukt. Maar dat bleek dus toen, toen dus toen ik in de uh, achtste maand zat... en uh, dat, dat die, uh, die meneer even moest onderduiken omdat hij illegaal in het land was. Ja. En dan, dat, dat is mijn, mijn ervaring is dat ik met, met um, situaties heb gezeten of ingeraakt zijn, die zo ongelooflijk tegenstrijden zijn, dat, dat het dat het <coughs> dat het uh, leuke van de ene situatie worden ongelooflijk overspoeld of weggespoeld door de uh, alle gruwelijke van die andere situatie. Ja, ja, ja. Ik heb ik heb dus wel uh, uh, uh, uh, Ja, nog goed, uh, moest, uh, hij, hij werd dus ook helaas. Uh, en dan werd uh, hoe heet het, zijn paspoort weer in een beslag uh, gelegd. Hij moest dus uh, de volgende week op het vliegtuig terug. En weet ik veel allemaal wat er ineens op je pad komt. En toen, toen moest ik dus even bevallen voordat ik uh, aan de gang kon gaan. met, met naar de uh, he, advocaten, vreemdeling, politie en allemaal de, de woord verstaan. Nou ja, dat kon hij niet zelf of niet. Nee. Dat werd dus een enorme, enorme, enorme opgave op mijn schouders gelegd hoor. Ja. Nou, dank u wel dat u dat verhaal wilde vertellen. En ik hoop ja, ja. Dat, dat het in de toekomst dan, uh, dan goed gaat. Ik ga, als u even aan de lijn blijft, ga ik even uw telefoonnummer opschrijven. Oké. Okay. En dan uh, is John, uh, ik kan dan ook weer met u uh, contact zoeken. Ja, dat ga ik proberen. Oké, okay, nou, blijf aan de lijn. Merci. Gaan wij muziek draaien van level 42, Children's Say. Something's going wrong Somebody's on the phone Three o'clock in the morning Talking about now Talking about how she can make it right Yeah Happiness is when I really feel good about somebody There ain't nothing with being in love. De Australische J.M.I. Faulkner live bij de collega's op Radio 2, later 2. Die kwam daar afgelopen jaar optreden en daar zongde dus live Love and Happiness. Geweldig. Het is tijd voor een man die afgelopen zomer een Motown studio in Detroit bezocht. En hij zag er een prachtige piano waar vroeger Marvin Gaye, Smokey Robinson en Stevie Wonder op gespeeld hebben. Helaas werkt de piano niet meer. Maar hij heeft hem over laten komen naar New York en hij laat hem restaureren. Ik heb het over Paul McCartney. En... De is uh, hij gaat nu Hope of Deliverance zingen, speciaal voor ons hier in de nacht op één. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand To make you feel my love. To make you feel my. to go Dat een rijtje muziek uh, om u tegen te zeggen. de Beach Boys als laatste met God Only Knows uit 1966. Daarvoor Adele met Make You Feel My Love uit 2008. En daar weer voor Paul McCartney, Hope of Deliverance. We gaan uh, naar de muziek van Nederlandse makelij van uh, zijn derde album. Tot ziens, Justine Keller. Het album uh, van Spinvis, uitgegeven met een stripboek getekend door Hanko Kolk. Het album komt op 4 november uit en door een uh, Spinfish toert deze week door Nederland... Hij heeft ook de Radio 1 Week-cd en van die cd is dit Oosteinde. We gaan hier ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar kregen van een moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet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 Thomas Akda, Paul de Munnik, de kapitein, deel 2. Daarvoor Lela van Eric Clapton. Het is tijd voor iets heel anders. Um, een paar maanden geleden draaide ik de volgende plaat. Het is Candy Staten met When Will I. En er zit een heel mooi stukje tekst bij. Wanneer zal ik het ooit leren dat al mijn zorgen een verspilling van tijd is? zijn? Wanneer zal ik het ooit leren het, dat loslaten rust geeft in mijn hoofd? En um, een vriendin van mijn ouders, die uh, was ernstig ziek... en die uh, hoorde dit nummer en die vond het prachtig. Ik heb het nummer voor haar opgezocht, naar haar toegemaild, inclusief de tekst. En ik wilde speciaal voor haar dit nummer gaan draaien. En ik had gisteravond mijn moeder aan de telefoon en zij vertelde dat het slecht ging. En ik zeg, nou, ik ga toch dat nummer draaien. En nu belde mijn moeder vanmorgen om te vertellen dat uh, Trudy Bogaert, zoals die vrouw heet, uh, is overleden. En daarom speciaal voor haar When Will I van Candy Staten. Silent shot. I just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 Simon en Garfunkel. I am a rock. Geschreven door Paul Simon voordat hij bekend raakte bij het grote publiek. En hij wilde het nummer eerst verkopen aan het duo Chad en Jeremy. Maar die hoeft het nummer niet te hebben. En toen kwam het nummer eerst terecht op de Paul Simon zangboek. En later nam dit op samen met Art Garfunkel, 1966. Daarvoor Josh Garrels met uh, For You. Het is uh, bijna tien voor vijf. Tijd voor Jeff Buckley.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 Remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every To myself, what a wonderful world, the colors of the So... Ook weer drie prachtige nummers achter elkaar. Louis Armstrong met What a Wonderful World. Daarvoor John Mayer met Waiting on the World to Change. En daarvoor Jeff Buckley met Hallelujah. Het is bijna tijd voor het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we bij u terug met De Nacht op één. Zometeen om half zes hebben wij natuurlijk weer focus op de wereld. En deze morgen hebben we gesprekken met onze correspondenten in Brazilië en uh, Thailand. En onze correspondent in Thailand is dichtbij, is in Nederland. En daar gaan we zo meteen mee praten over hoe het is om eventjes in Nederland te zijn. De verschillen tussen Thailand en Nederland. Dat zo meteen dus om half zes. Uh, eerst het nieuws van vijf uur. En dan spreek ik u graag daarna weer.